We gaan nabespreken. Even, is Richard er niet? Die komt vanmiddag. Breng jij hem dan over wat er gesproken is? Frank of Rie, wil even jullie de deur even dicht doen? Zien. Uh, het belangrijkste wat besproken is, is natuurlijk het efficiency-onderzoek. Uh -huh. Het is nu zeker dat er meer instituten zullen worden doorgelicht uh, dan we eerst dachten. Mm -hmm. Dat had Maarten vorige keer al gezegd, maar het is nu ook officieel. Dat betekent niet dat we geen gevaar meer lopen. Er komt een top van financiële specialisten die de resultaten dan met elkaar gaan vergelijken en die beslissen dan waar bezuinigd kan worden. Er wordt dus vooral gekeken hoe efficiënt we zijn, niet inhoudelijk. Is dat nou gunstig of ongunstig? Natuurlijk. Het ligt er maar aan wat ze onder efficiënt verstaan. Ja, dat hebben ze niet gezegd. Volgende week heeft Balk een eerste contact. Dan komt er iemand om naar de administratie te kijken en naar de financiële gegevens. En dan hoort hij waarschijnlijk ook of ze nog op de afdelingen komen. Zo was het toch? Ja. Zo is het. Dus eigenlijk weten we nog niks. Je kunt nog even wachten met solliciteren, Gert. Je denkt nog niet dat Gert nog een baan krijgt als hij hier ontslagen wordt? En dan begon Jeroen Kloosterman natuurlijk weer over een extra kracht voor het bronnenboek. En uh, het schijnt inderdaad dat Balkan beloofd heeft dat de eerstkomende vacature voor hem is. Maar het is nog niet gezegd dat dat de vacature Bavela is, want over haar opvolging moet nog beslist worden. Wordt pandé dat dan niet? Van D heeft een boekhoudexamen nog altijd niet gedaan. Dat was de agenda. En dan was er nog de rondvraag. Okay. Mark kwam met het voorstel om bijvoorbeeld één keer per maand in de collegezaal een koffiepraatje te houden. Waar iemand over zijn onderzoek vertelt. Balk had daar geen bezwaar tegen als het maar niet langer duurt dan een uur. De vraag is alleen hoe de afdelingen daarover denken. Ik had de indruk dat volkstaal en volksnamen er wel voor zijn. Dat dacht je ook niet? Die indruk had ik ook, ja. Hij heeft mij al gevraagd of ik samen met hem... en iemand van volkstaal in de redactie wil gaan zitten. Hij laat er geen gras over groeien. Is er iemand tegen? Als het maar niet verplicht is. Nee, ik heb wel wat anders te doen. Dat dus lijkt me wel leuk. Oh, ja, dat lijkt me ook wel leuk. Ja. Dus als het niet verplicht is, is niemand er tegen? Misschien, dan kunnen we dat aan Mark meedelen of misschien kan Frits dat dan wel doen. Mark wil, geloof ik, maandag om 11 uur even bij elkaar komen in de collegezaal om erover te praten. Goed. Maar dat is toch ook niet verplicht, zeker? Alleen wie belangstelling heeft. Misschien ga verder. Uh, en dan was er nog het voorstel van Engelien. Mm -hmm. uh, die heeft zich gestoord aan de manier waarop het cadeau voor Jantje geregeld is. Uh -huh. En die wil nu een lief en leedpotje instellen. Waarin iedereen uh, maandelijks een vaste bijdrage stort. En waaruit bij voorkomende gelegenheden, zoals een afscheid, een huwelijk, een geboorte... Een begrafenis. <coughs> bij dergelijke gelegenheden dus een vast bedrag wordt gehaald. Uh, Maarten was daar erg tegen. Ik vind het idioot. Waarom? Omdat dit pure bureaucratie is. Stel je voor Je neemt afscheid en je weet al van tevoren dat je een cadeau krijgt ter waarde van 184 gulden 50. Dat is toch waanzin. Iemand gaat weg of hij trouwt of, of, of weet ik wat. Dan zeg je tegen elkaar, waar zouden we een plezier mee kunnen doen? Het gaat toch niet om het geld? Het lijkt mij niet zo gek. Het lijkt mij ook wel praktisch. Alsjeblieft. Het gaat er toch in zo'n situatie niet om wat praktisch is? Je toont je sympathie of je toont hem niet. Daar gaat het toch om? Maar je voorkomt op deze manier wel dat de een meer krijgt dan de ander. Nou en? Dan krijgt de een meer dan de ander. Zo gaat het in het leven toch ook? De een heeft meer, meer sympathie dan de ander. Er zijn mensen die doen geen bal voor het bureau. Dat is helemaal niet zo gek. Die een wat kleiner cadeau krijgen dan de mensen die dat wel doen. Wat is er voor geks aan? Ik ben dat wel met Maarten eens. Ja, ik ook. Ja. Ik had het zo niet bekeken, maar er zit wat in. Dus je zou het ook niet gek vinden als iemand helemaal niks krijgt? Of maar een heel klein cadeautje? Als hij dat verdient. En als hij dat nou niet verdient, maar ze gewoon de pest aan hem hebben? Dan is er altijd het afdelingshoofd of de directeur om dat recht te trekken. Uh, zijn er nog andere argumenten? Dan breng ik het in stemming. Wie is er tegen zo'n potje... Lien, Joop, Frits, Freck, Rie, Gert en Eef. En wie is er voor? Niemand. Zien. Ik vind dat we als afdeling één standpunt moeten innemen. Jij, Al? Kan me niet schelen. Joost? Ik onthoud me dit keer maar van stemming. Jij onthoudt je dit keer van stemming. Dan zullen we het zo overbrengen. Wat zei Balk overigens van die kritiek op het cadeau voor Jantje? Niets. Er zei niets, hè? Sien? Nee, niets. Het liet hem volkomen koud als je het mij vraagt. Dat was het, zien. Ja. Dan herinner ik er nog aan dat ik voor 28 november van ieder van jullie een voortgangsrapportage moet hebben... met daarin in ieder geval een overzicht van de bronnen die je gebruikt hebt... de richting die het onderzoek heeft genomen... ...eventueel veranderingen in de probleemstelling en wat verder nog van belang is. Waarom moet het eigenlijk al zo gauw? Andere jaren was het toch pas in januari? Omdat de wetenschapscommissie op 17 december vergadert en dan moet ik van jullie onderzoeken verantwoording afleggen. Ik begrijp dat niet. Waarom jij dat moet doen? Waarom kunnen ze dat niet direct aan ons vragen? Zo is de constructie nu eenmaal. Er is een getrapte verantwoordingsplicht. Maar waarom moet iedereen dan ook nog eens de stukken van alle anderen inzien? Omdat ik het van belang vind dat ieder van ons op de hoogte is van wat er op de afdeling gebeurt. Maar dan hoeven we er toch niet ook nog eens met z'n allen over te praten? Dat is toch alleen maar geklet. Ik vind het nuttig. Nou, ik niet. Zijn er meer mensen die er zo over denken? Lien, Joop, Freek, Rie en Joost. Gert, jij zo? Ik, ik wil wel graag bij de bespreking van het onderzoek van anderen zijn. Maar je vindt het niet nodig dat de anderen bij de bespreking van jouw onderzoek zijn. Nee, hoe weet jij dat? Het standpunt is bekend. Uh, zijn er ook nog argumenten voor, voor of tegen? Ik wil wel graag op de hoogte zijn. Ja, ik ook. We kunnen toch niet helemaal aan het afdelingshoofd overlaten? Je kunt op die manier toch ook nog wat van elkaar leren? Ja, ik begrijp ook niet wat er op tegen is. En als we het nou als facultatief stellen. Ik krijg de schriftelijke rapportages, die stuur ik rond en iedereen tekent in voor de discussies waar die deel wil nemen. En als je daar nou eens geen behoefte aan hebt? Nou, teken je niet in. Ik bedoel natuurlijk dat er over je eigen stuk gepraat wordt. Dan blijft de mogelijkheid om daar in de algemene vergadering op grond van de schriftelijke rapportage vragen over te stellen. Ik vind niet dat iemand zich aan de kritiek van de afdeling kan onttrekken. Zullen we het zo eens proberen? Dus dan hoeven we er niet bij te zijn. Als je niet wilt, niet. Hoi, hoi. Dan blijven wij lekker in onze kamer. Nou, dat weet ik nog niet, hoor. Nou, dan proberen we het deze keer zo. En we bekijken achteraf of het bevalt. De rondvraag. Lien. Joop. Sien. Hm. Frits. Freek. Rie. Ad. Jitske. Gert. Joost, Eef, Niemand. Dan sluit ik de vergadering. Ad, ik zit verder boven. Vanmiddag ben ik er niet. Dan zit ik vanmiddag hier. Gert. Ik meld mij omdat ik bezig ben in te storten. Wat dan, Keertje? Ik heb last van mijn maag. Ik voel me niet lekker. Ik kan het ruiken ook. Doe dan maar een stap terug. Ga nu naar huis en naar bed. Graag. En zeg tegen Klaasje dat ze je een beker warme melk geeft. Ik zal het doen. Maar vind je wat ik over de schoorsteen zeg nu ook goed? Ja. Heb ik geen uh, literatuur vergeten? Voor zover ik kan nagaan, niet? Ik zal het zo maar doen. Jij wilt mij spreken? Kan het even? We hebben uitgepraat, hè? Uh, ik dacht van wel... Uh... Zal ik het nu dan maar in het net tikken? Doe dat maar. Dan gaan we maar naar mijn kamer, Mark. Mark wil ja. mij even spreken. Moet ik dan de camera? Wil je mij alleen spreken, Mark? Voor mij hoeft dat niet. <tus> ja. Ik heb je niet altijd op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in mijn onderzoek. Jij er druk. Ik wou het nu graag even doen. Kan dat? Tuurlijk. Nou, graag. Ik heb namelijk niet zo'n zin om de kritiek van dat mens van de Nooier weer te moeten aanhoren. Begrijp je dat? Je bedoelt dat je niet bij de voortgangsrapportages bent? Als het niet beslist nodig is, liever niet. Dat is jammer. Ik vind één keer eigenlijk wel genoeg. Ik vind het jammer, omdat dat de enige gelegenheid is om met z'n allen over de inhoud van het vak te praten. Dat wil ik met jullie wel doen, maar dan zonder de Nooier. Dat kan natuurlijk niet. Dat spijt me, maar dan dus liever niet. Wat zijn die laatste ontwikkelingen? Dat zal ik vertellen. Ja, ik heb uitgerekend dat ik van mijn bron ongeveer één bladzij per uur kan lezen. Mm -hmm. Het is een vroeg middeleeuwse bron. Latijn dus. Ja. En ik heb maar twee uur per dag voor het onderzoek beschikbaar. De rest moet ik aan het werk voor jou ja besteden. Mm -hmm. Dat betekent dus dat ik voor het lezen alleen al een jaar nodig heb. Mm -hmm. Dat vind ik te veel. Begrijp je dat? Dat begrijp ik, ja. En nu heb ik in overleg met Knottenbelt mijn bron drastisch ingesnoeid. Mm -hmm. Heb je geen bezwaar tegen? Waarom zou ik er bezwaar tegen hebben? Nee, nee, maar je moet het wel endorseren. Kijk, in dit geval formaliteit. Ja, maar toch. Was dat het? Uh, uh, niet helemaal. Ja. Ik heb het ook nog met Knottenbelt gehad over die leerstoel van Buitenrust Hettema. Ja? Ik heb hem verteld dat er in de tijd sprake van is geweest dat jij hem zou opvolgen. Mm -hmm. Hij was er niet van op de hoogte en hij is bereid die zaak opnieuw aan te kaarten bij het hoofdbureau. Uh, dat experiment is in de tijd mislukt omdat Bartelus Hette maar geen studenten kreeg. Maar dat ligt nu anders. In de eerste plaats heb jij nu een naam dankzij het bulletin. Mm -hmm. En bovendien hebben we nu veel contacten met historici en antropologen. Buitenrust Hettema had dat niet. En ik kan dat onmogelijk alleen. Daar heb ik ook over nagedacht. Ik ben bereid vier uur per jaar college te geven. Als de anderen dat ook doen, ben je de helft van het jaar vrijgesteld. Oh, oh. belt. was het met me eens... dat het met de komende bezuinigingen van levensbelang kan zijn... voor het voortbestaan van het instituut. Oh. Ik neem toch aan dat jij je daar ook zorgen over maakt. Ik zal er eens over nadenken. Graag. Ja, en dank je wel nog voor je hulp... Je hebt het gehoord? Ja. De bezuinigingen zijn is een bol geslagen als je het mij vraagt. Als het bureau wordt opgeheven, dan vindt Mark geen baan meer met die rare ogen van hem. Nee, dan kan hij bij de kerk gaan zitten. Het probleem is dat jij en ik absoluut niet gemotiveerd zijn om dat modewoordmuis te gebruiken. En we draaien er wel voor op. Want aan Mark heb je niks als het op aankomt. Nee. Maar... Maar ik heb je niets. Maar het zou wel in het belang van de afdeling zijn natuurlijk. Ja. We zullen dus een argument moeten vinden dat daar rekening mee houdt. Een argument om het niet te doen natuurlijk. Ja, ik vind dat maar eens.